Mijn lectuurtaak zal gaan over het boek Vlammen. Vlammen, oftewel Catching Fire, is het tweede deel van de Hunger Games trilogie geschreven door Susan Collins. Het eerste boek, De Hongerspelen, is reeds verfilmd en is nog niet zo lang geleden verschenen op het witte doek. Het is op die manier ook dat ik met de trilogie heb kennis gemaakt. Na het bekijken van de trailer en het lezen van de korte inhoud sprak het verhaal me enorm aan. Echt mijn soort films en boeken. Daarbij hoorde ik ook nog eens enorm veel positieve commentaren over de film. Toen stond het voor mij vast dat ik dit absoluut moest gaan zien. En ik heb er helemaal geen spijt van. Ik vond het een van de beste films van het afgelopen jaar. Petje af dus voor de regisseur en de acteurs. Maar zeker voor Susan Collins. Zij is erin geslaagd om een fantastische fantasywereld neer te zetten met geweldige personages, plotlijnen enzovoort. Het was werkelijk subliem. En men zegt altijd dat het boek meestal nog beter is dan de verfilming ervan. En daarom besloot ik om voor mijn laatste lectuurtaak het vervolg op dit eerste deel te lezen. Ook omdat ik zo nieuwsgierig was naar de verdere afloop van het verhaal. Het verhaal speelt zich allemaal af in de toekomst in het land Panem, de ruïnes van wat ooit het machtige Noord-Amerika was. Het land is verdeeld in twaalf armoedige districten waar de bewoners leven in erbarmelijke omstandigheden en vechten tegen de honger. En dan hebben we de mega rijke hoofdprovincie, waar de vreselijke president zetelt. Het Capitool. In het vorige boek zijn Katniss Everdeen en Peter Mellark de hoofdpersonages van het boek, de winnaars geworden van de 74ste editie van de gruwelijke hongerspelen. Tijdens de hongerspelen moeten 24 kinderen, tussen 12 en 18 jaar en door loting gekozen, elkaar uitmoorden in de arena tot er één winnaar overblijft. Dit alles voor het plezier van het almachtige Capitool. De regels van het kapitool schrijven echter voor dat er telkens maar één winnaar levend uit de arena komt. Maar door een daad van liefde en rebellie hebben Pita en Katniss hen voor schut gezet, waardoor ze de toren van het kapitool over zich hebben geroepen. En de consequenties zijn afschuwelijk. Vlammen vertelt het verhaal wat er gebeurt nadat ze terug thuis zijn gekomen in district 12. Sinds hun terugkeer wordt er gefluisterd over een opstand tegen het kapitool. En door haar heldenrol in de arena is Katniss en haar speld, die ze als geluksbrenger bij zich droeg tijdens haar eerste hongerspelen, onbedoeld het boegbeeld van deze naderende revolutie geworden. Als president Snow haar persoonlijk verantwoordelijk stelt voor het temperen van de onrust, raakt Katniss verstrikt in een politiek web. Om iedereen van wie ze houdt te beschermen, moet ze de wereld ervan overtuigen dat haar gedeelde overwinning geen daad van rebellie was, maar een daad van ware liefde voor Pita. Dit lukt niet en Katniss en Pita beginnen te twijfelen of ze het vuur van de revolutie eigenlijk wel willen doven. De vreselijke president Snow verzint echter voor het probleem van een nakende opstand en voor het Katniss-probleem een oplossing. De 75ste hongerspelen komen eraan en iedereen weet dat voor elke kwartstelling grote verrassingen staan te gebeuren. Dit keer besluit Snow dan ook dat alle winnaars uit de voorgaande edities de arena moeten betreden voor een nieuw gevecht op leven en dood. Dit betekent dus dat Pita en Katniss opnieuw zullen moeten vechten in een arena die dodelijker is dan ooit. Maar wat president Snow niet weet is dat een ondergrondse verzetgroep er alles aan zal doen om de hongerspelen te boycotten. Als verwerkingsmethode heb ik gekozen voor de verhaalanalyse. In mijn presentatie zal ik het hebben over de titelverklaring, het thema, het idee waaruit het boek is ontstaan, de personages en een belangrijke ruimte in het verhaal. De titel, Vlammen, verwijst naar het hoofdpersonage van het boek Katniss Everdeen. Voor elke ongerspeler worden alle tributen in een ludiek interview voorgesteld aan het volk van het kapitool en de twaalf districten. Hiervoor worden ze telkens onder handen genomen door een persoonlijke stilist. Katniss-stilist, Sina, had een speciale jurk voor haar ontworpen voor de eerste editie van de Hongerspelen. Wanneer ze ronddraait met de jurk, vat de onderkant van haar rood kleed vuur, waardoor Katniss bekend werd als het meisje in vuur en vlam. Tijdens de tweede editie van de Hongerspelen had Sina nog iets spectaculairders ontworpen om de revolutie aan te wakkeren. Vanaf het moment dat Katniss ronddraait tijdens het interview, schiet haar hele jurk in brand en verandert het langzaam in een spotgaai. Hierdoor is ze letterlijk veranderd in haar symbool dat mede verantwoordelijk is voor de nakende opstand. In het volgende citaat vindt die verandering plaats. Ik begin langzaam rond te draaien en hef de mouwen van mijn zware jurk tot boven mijn hoofd. Dan zie ik dat er langs mijn rug iets omhoog komt. Rook. Van vuur. Een fractie van een seconde hap ik naar adem als ik helemaal verzwolgen word door de vredevlammen. Dan is het vuur in één klap verdwenen. Ik kom langzaam tot stilstand terwijl ik me afvraag of ik nu naakt ben en waarom Sina mijn jurk heeft verbrand. En op dat moment zie ik mezelf op het televisiescherm. Sina heeft me in een spotgaai veranderd. We kunnen dus concluderen dat het vuur of de vlammen, ketnis en de revolutie symboliseert. Het vuur dat is ontstaan onder het volk. Het boek heeft eigenlijk twee hoofdthema's die alle twee even belangrijk zijn in het verhaal. Eerst en vooral is het overduidelijk een science-fiction-boek. Het verhaal speelt zich namelijk allemaal af in de toekomst, in het land Penham, de ruïnes van wat ooit het machtige Noord-Amerika was, zoals ik daar straks al had verteld. Het is een wereld die dus niet echt bestaat, ook een deel fantasy. Overleven is ook een centraal thema in het boek natuurlijk. Katniss, Pita en de andere tributen zullen alles uit de kast moeten halen om te overleven in de verschrikkelijke arena. Ook de mensen in de districten zullen hun leven in functie moeten stellen van het overleven als ze niet willen sterven van de honger en als ze het kapitool ten val willen brengen. Je kan je de vraag wel stellen natuurlijk hoe Susan Collins op het idee is gekomen om zoiets gruwelijks als de hongerspelen te verzinnen en waarom ze juist zo'n verhaal heeft geschreven. Wel, in een interview van de humo verklaarde ze dat het idee was opgekomen toen een oorlog live werd uitgezonden op tv. Ze vond het vreselijk dat mensen in pijn en met veel verdriet konden dienen als tv-programma. In die context is de Hunger Games trilogie ontstaan. Susan Collins wou commentaar geven op de wereld van reality tv, waar het lijden van mensen wordt omgezet in puur entertainment voor de kijkers. Ze wou haar lezers hierover laten nadenken en de gevaren die dit met zich meebrengt duidelijk maken. Dit concept vind je zeer duidelijk terug in The Hunger Games. Susan Collins is wel degelijk in haar opzet geslaagd. Nu zal ik overgaan naar de bespreking van de belangrijkste personages in het boek. Als eerste hebben we natuurlijk Katniss Everdeen, het personage waar het hele verhaal eigenlijk om draait. Haar verschillende karaktereigenschappen ontdekken we gaandeweg doorheen het boek, door de aard van beslissingen die ze neemt, dingen die ze zegt en haar gedachten natuurlijk. Een impliciet personage dus. Haar uiterlijk daarentegen wordt dan wel letterlijk door de auteur beschreven. Zo heeft Katniss stijl donker haar, een olijfkleurige huid en grijze ogen. Dit maakt van haar op dat vlak een expliciet personage. Katniss is ook een dynamisch personage. Je komt bijzonder veel over haar te weten en ze maakt een zekere evolutie mee in het boek. In het begin van het verhaal wil ze vluchten van het kapitool en in de bossen gaan leven met haar familie. Maar gaandeweg doorheen het boek, begint ze te begrijpen dat weglopen van de problemen niets oplost en daarom besluit ze om haar vrienden te beschermen en de revolutie aan te wakkeren in de mate van het mogelijke. Ze evolueert dus van strijden voor jezelf naar vechten voor en met anderen. Een zeer belangrijke verandering wat het verloop van het verhaal mee bepaalt. Verder is ze ook een genuanceerd personage. U komt haar hele familiegeschiedenis te weten en al haar verschillende karaktertrekken hebben op het einde van het boek geen geheimen meer voor jou. Zo wordt het bijvoorbeeld heel duidelijk dat ze niet graag in de belangstelling staat en dat ze niet graag een rolletje speelt, zoals ze in de hongerspelen wel moet doen. Deze twee eigenschappen komen naar voren in het volgende citaat. Wij zijn niet op zoek naar aandacht van de fans. Wij vereren hen niet met onze glimlach. Wij vangen hun luchtkussens niet. Wij zijn weer doorloos. En ik vind het geweldig. Eindelijk mag ik mezelf zijn. Dit alles maakt van haar dus een round character. Een tweede belangrijk personage in het boek is Peter Mallard. Net als bij Katniss ontdekken we het karakter van Peter door middel van zijn gedachten en handelingen, implicitus hoewel zijn uiterlijk dan ook weer letterlijk wordt vermeld door de auteur. Hij heeft blond, krullend haar en blauwe ogen. Op dit vlak is hij dus net zoals Cattles expliciet. Verder is hij ook een genuanceerd personage. Zijn karaktereigenschappen worden duidelijk doorheen het boek en daarbij krijg je ook nog eens heel veel achtergrondinformatie over hem. Zo weet je dat hij graag taarten maakt en ze versiert. Een kunstenaar met glazuur is, sterk is en goed is in jagen. Maar in tegenstelling tot Katniss is Pita eerder een statisch personage. Doorheen heel het boek behoudt hij dezelfde eigenschappen. Hij blijft altijd behulpzaam, heldhaftig, vechtlustig, verliefd op Katniss en wil nooit opgeven. Dit maakt van hem een flat character. Verder heb ik nog besloten om één belangrijke ruimte van het boek te bespreken, namelijk de Arena, de plaats waar de hongerspelen plaatsvinden. De Arena wordt telkens weer gemaakt naar de wens van de spelmakers en deze keer heeft het de vorm van een klok. Elk uur begint er een nieuwe horror of val speciaal ontworpen om de tributen te vermoorden. Dit wordt door Pita en Ketnis na enige tijd in de Arena ontdekt. We kunnen stellen dat die klok wel symbolisch gekozen is, voor de meeste tributen betekent de arena het einde van uw leven. Ze moeten nog zoveel mogelijk genieten van de laatste uren die jij nog rest, als dat daar überhaupt wel mogelijk is. Dit wordt symbolisch weergegeven in de klok. De laatste uren van uw leven tikken daar letterlijk weg. Daarbij wordt met de klok ook nog eens extra duidelijk gemaakt dat de tributen nergens veilig zijn in de arena, dat je elk moment kunt sterven. Zo te zien is er blijkbaar goed nagedacht over deze plek. De enige conclusie die ik na het lezen van dit boek kan maken, is dat het werkelijk subliem is. Ik heb het met zeer veel plezier en aandacht gelezen. Omdat het zo spannend is, zit je aan het boek gekluisterd en je verdwaalt werkelijk in de wereld die Susan Collins op een briljante manier heeft ontworpen. Je voelt je ook nauw betrokken met Katniss en Pita, waardoor je als het ware mee in het verhaal wordt betrokken. Eén ding weet ik zeker. Van zodra het vakantie is, schaf ik me het laatste deel van de trilogie aan om het boek In de Zon aan het Zwembad en met een cocktail in de hand te verorberen om te weten te komen wat er verder gebeurt met Katniss en met de revolutie.